Uur. Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. De Canadese politie in de, provincie, in de provincie Nova Scotia zegt dat ze een schietpartij op een openbare plek heeft voorkomen. Er zijn drie verdachten opgepakt, een vierde werd dood in een huis gevonden. Een man van 19 en een vrouw van 23 wilden volgens de politie naar een publieke bijeenkomst in de stad Halifax gaan... om daar willekeurig mensen dood te schieten. Daarna hadden ze zelfmoord willen plegen. De twee hadden vuurwapens. De rol van de andere twee verdachten wordt nog onderzocht. Volgens de bronnen van het Amerikaanse persbureau AP gaat het niet om een terroristische aanslag. De man die ervan wordt verdacht dat hij in de Amerikaanse staat North Carolina drie moslimstudenten heeft doodgeschoten, had een heel wapenarsenaal in huis. De politie vond een flinke voorraad munitie bij hem, blijkt uit rechtbankdocumenten. In het huis van de 46-jarige verdachte lagen ook drie pistolen, twee shotguns en zeven geweren. Ook werden gevulde magazijnen gevonden. In de buurt van het appartement waar de drie moslimstudenten zijn doodgeschoten... heeft de politie acht hulzen gevonden. De FBI en het ministerie van Justitie onderzoeken of de drie zijn vermoord omdat ze moslim zijn. Eerder zei de politie dat het om een parkeerruzie ging. Volgens familieleden zijn de drie slachtoffers door het hoofd geschoten. President Obama heeft de moorden scherp veroordeeld... en op de Dam in Amsterdam is afgelopen avond een waken gehouden voor de drie. De kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2 in België... vertonen veel meer scheurtjes dan tot nu toe bekend was. Dat meldt de Belgische omroep VRT. Volgens een kernenergiespecialist die de VRT heeft gesproken... kan door de scheurtjes een breuk ontstaan in een kernreactor vat... en koelwater gaan lekken. Doel 3 en Tihangen 2 liggen sinds vorig jaar stil. Het weer. Plaatselijk wat regen. Vannacht is het 2 tot 7 graden. Overdag geregeld zon, maar in het zuiden en westen kans op regen. En het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het Zandwoord heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu de nacht.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 Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen? Nacht zuster, het zal niet Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nacht, Doe iets aan mijn Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, val ik de morgen? Nacht, Doe iets aan mijn Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik woon van binnen. Nachtzuster, ik doe iets van de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, oh, auw. Nachtzuster, oh, uh, Nachtzuster, oh, uh, Nachtzuster, oh, uh, pijn, pijn, pijn, pijn. pijn. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. sister Nacht sister Nachtjes. the bang Nachtjes. bang Nachtjes. Nachtjes.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 Grabbed around your finger like bubblegum oh no. Everything that you do Everything you do every way that you move There's just something about you There's just something about you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 Let's get together and do what comes naturally. Het ritme van zandvoort.